Volgens het atoomenergiebureau van de VN... kan een van de reactorvaten door een explosie van nacht zijn beschadigd. De Japanse autoriteiten zeggen dat er op dit moment... geen gevaar is voor de volksgezondheid. Toch is er in een straal van 30 kilometer rond de centrale... een vliegverbod ingesteld. In Egypte is de staatsveiligheidsdienst ontmanteld... en vervangen door een nieuw veiligheidsapparaat. Daarmee geeft de minister van Binnenlandse Zaken gehoor... aan een belangrijke eis van de betogers... die president Mubarak hebben verdreven... De staatsveiligheidsdienst hield dissidenten en andere tegenstanders van Mubarak in de gaten. Medewerkers worden ervan beschuldigd dat ze tientallen jaren mensenrechten hebben geschonden door gevangenen te martelen. De nieuwe nationale veiligheidsdienst wordt verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en het bestrijden van terrorisme. De komende dagen worden nieuwe mensen geworven. Voor ook medewerkers van de oude veiligheidsdienst blijven werken is onduidelijk. Reizigers kunnen vanaf morgen ook in de provincies Groningen en Drenthe met een OV-chipkaart reizen. Daarmee is de OV-chipkaart in heel Nederland te gebruiken, op de treinlijnen van Sintus na. Het was de bedoeling de OV-chipkaart eind vorig jaar al in te voeren in de twee noordelijke provincies. Maar omdat de fabrikant de kaartlezers niet op tijd kon leveren, liep dat vertraging op. Het weer vanavond in het noorden bewolkt in de rest van het land helder, het koelt af naar gemiddeld 8 graden. Morgen meer bewolking, dan is het 8 tot 14 graden.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 En haar uh, inweven. En ja. Dames en heren kapselon? Ja. ja, dames en heren kapselon. Ja. Aha, dat is goed om te weten. En jullie zitten in de Haltestraat. Ja. Hoe lang zitten jullie al daar? Twee jaar. Twee jaar. Welke ja. adres is precies welk nummer? Uh, Haltestraat 22. Oké. Okay. Dus jullie zijn al twee jaar, dames en heren, kapper. En kinderen kunnen waarschijnlijk ook ja. terecht bij ja. jullie. Ja. En ja. hoe is het al gekomen dat je kapsel bent geworden?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 al die artiesten hebben dus eigenlijk een soort uh, ja, pruikjes van echt haar, ja. mag ik het zo zeggen. Ja. Want ik ja. dacht altijd uh, van bepaalde types, maar het is, is eigenlijk meer dan we denken misschien wel. Ja. Als kapster weet je al die geheimen natuurlijk. Ja. Maar die zullen we hier niet voor de radio vertellen. <lacht> Welke artiesten hier allemaal extensions halen. Maar nu, nu weten we het geheim. Ja, Jij weet ook heel veel van de kleuren, dacht ik. Kan je daar ja. iets over vertellen? Uh, wij zijn gespecialiseerd in kleuren. We gebruiken heel veel technieken. We doen ook mm -hmm. kleuranalyses. En um, ik ga nu ook meedoen aan een kleurwedstrijd. Aha, wat houdt dat in? Uh, dat is een wedstrijd uh, van L'Oreal. Daar doen uh, eigenlijk alle kappers die met L'Oreal werken aan mee. Die het mm -hmm. leuk vinden. En dan stuur je foto's in. Uh, ik ga een mooi uh, ja, model kleuren mm. naar wat... Mijn ideeën zijn voor volgend jaar, ja. uh, of aankomend, herfst, winter. Mm -hmm. En uh, nou, daarna daar hoor ik of ik door ben of niet. En dan, uh, op een gegeven moment moeten de mensen stemmen. Dus, dus je kan ja. een wedstrijd echt winnen ook nog? Ja. Oh, een ik zit mooi. in de jury en ik ja. kleed hem. Dat is een uh, oude leraar van mij. Van oh van school. de school. Welke school heb je gedaan eigenlijk? Waar was dat? Nou? Uh, the House of Ors, dat is uh, een make-up school in uh, Amsterdam. Oh, dus je bent niet alleen kapster? Nee. Je bent kapster en make-up specialist of hoe noem je dat? Facialist? Visagist? Visagist, oh, ja. ja. ja. Oh, vandaar ja, al die kleuren ook. Is, um, ja. ja. En moet je dan ook letten in zo'n kleuranalyse op combinatie haar en hoge make-up? Ja, make we kijken is dat? eigenlijk... Uh, we, we zetten het haar een beetje weg.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 Ja, moet bij de persoonlijkheid misschien ja. ook nog aansluiten. Ja, of iemand uitgoing is of heel verlegen. Ja, een, een ja. sportief type of heel uh, netjes in pak. Ja, dat uh, pas je gewoon dan aan. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat is nogal uh, heel veranderlijk.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 Why be afraid If I'm not alone for Life is never easy The rest is unknown And up to now for me It's been hands against stone. It's been each and every moment Starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand step by step.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 Bijvoorbeeld een specialiteit van jou of van de zaak en iedereen bij elkaar? Of doe uh, je dat alleen? Ik, ik heb het uh, hier al een aantal keer gedaan. Op mijn vorige werk hebben we het eigenlijk heel veel gedaan. Want ik heb ook oh, cool. uh, bij een salon gewerkt die best wel veel deed uh, met mijn mm. proces, ook elke week in een blad uh, stonden die. En voor tv uh, hebben we dat vaak gedaan. Ja. Oh, okay. Dus uh, ja, best wel veel eigenlijk. Ja, dus het, ik weet hoe dat moet. Ja, ja leuk. Om te horen. En doen mensen dat ze als ze alleen komen of met groepjes mensen of vriendinnen? Je nee, kan het uh, met een vriendin doen, maar je kan het ook heel goed alleen doen. Of het is makkelijk dat je zelf uh, leuk vindt. Ja, en de of? lunch is dan in de zaak ook, zeg maar? Ja. Oké, okay, dus je kan gewoon de hele dag ja, doorbrengen. als je in de kleur zit, dan uh, wordt de lunch <laughs> verzorgd. Oh, dat en, is makkelijk, ja. ja. Dus het, uh, het wachten wordt aangenaam, uh, eigenlijk. Ja. ja, Lekker eten. Oh, dat klinkt goed. <laughs>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 ja, gewoon op het hoogte zijn van de nieuwste trends en ja. dat je bij ons gewoon uh, het goede adres vindt daarvoor. Ja, nou, heel dus, goed. Ja. Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt. Zwischen tausend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 Eternity, history behind the veil, Lord over heaven and earth, God of Israel, come with your wisdom and power, clothed in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts. Come, O conquering King, and every eye will see, Your glory fill the sky. on high Hear the beautiful gates long to see you arise And all of Zion